Lot Lewin met het NOS Journaal. In Japan zijn zeker twee doden en tientallen gewonden gevallen... door de serie aardbevingen van afgelopen nacht. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. In de buurt van het epicentrum zijn tientallen gebouwen ingestort. Naar verwachting zal het slachtofferaantal nog verder oplopen... want er liggen nog mensen onder het puin. Voor een groot deel van de Japanse westkust... geldt nu een tsunami-waarschuwing na de aardbevingen. Mensen in het getroffen gebied krijgen het advies... om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In Istanbul hebben tienduizenden Turken gedemonstreerd tegen Israël en de Israëlische aanvallen op Gaza. De demonstranten trokken met Turkse en Palestijnse vlaggen door de stad. Een van de initiatiefnemers van de actie was Bilal Erdogan, de zoon van de Turkse president. Op de westelijke Jordaan-oever werd vannacht ook betoogd als steun voor de Gazanen. Actievoerders droegen een spandoek met duizenden namen van Palestijnen die zijn gedood tijdens de oorlog. De lokale burgemeester van Amsterdam, de hoofdofficier van justitie en de politiechef pleiten voor de invoering van een landelijk vuurwerkverbod. In de hoofdstad gold afgelopen nacht wel een afsteekverbod voor vuurwerk, maar dit werd op grote schaal genegeerd. Ook werden brandweerlieden en agenten bekogeld met vuurwerk. Tientallen agenten raakten gewond tijdens de jaarwisseling. En zeker 200 mensen zijn opgepakt. In Scheveningen zijn vanmiddag naar schatting zo'n 10.000 mensen de zee ingerend... voor de traditionele nieuwjaarsduik. De watertemperatuur was 7 graden. Ook op andere plekken in het land zijn 10.000 mensen het water ingegaan... om het nieuwe jaar in te luiden. En het weer in het noorden en oosten nog wat buien. In de rest van het land is het overwegend droog. Vanavond en vannacht opnieuw buien. Morgenochtend is het weer even droog. En daarna gaat het weer regenen en ook flink waaien. En het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N201 van Zandvoort naar Hoofddorp tussen Zandvoort en Bentveld. Daar heb je nu bijna een kwartier tijdverlies. En op de N513 rijdt het langzaam tussen Kastrikum aan zee en de aansluiting met de N512. Vertraging is daar 20 minuten. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM!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 Hoe noem uh, jij dat uh, nou, Marco? Zo'n plaat, een disco-stamper of ja, uh, knaller? Disco ja, disco knallen, hè. <laughs> een disco-knaller. Een disco-knaller, inderdaad. Earth, Winter, Fire en Letters, Groove. Waar je pijpen. Wij je pijpen. Zeker weten. Nou, leuk begin van het derde uur. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Leuk dat je er weer bent, want het is uh, weer uh, pro tijd Het is pro tijd Zeker. Nou, dat gaan we in het komende uur doen. We houden je nog even aan de lijn, hè, want ik heb een beetje ruimte zoals je net gehoord hebt. Euh, ja. zeg maar. Geestelijke dus, ruimte. Ja, ja, ja, zeker. Dus uh, nee, blijf er gezellig bij en uh, straks uh, kom ik bij je terug voor een uh, stuk uh, proezie. Gaan we dat doen? Dat gaan we doen. Oké. Okay. She tried and she tried, but nothing's clear in a bar full of lies So she takes and she takes, she takes and she takes She understands when she gives it away She says, man, I gotta get out of this town The gun. She called the lucky one. She left a note by the phone. Don't leave a message 'cause this ain't no home. And she cried and she cried and she cried and she cried. She cried so long her tears ran dry. Then she laughed and she laughed. She laughed and she laughed 'cause she knew she was never coming back. She said, Man, I'm gonna get out of this town. Get out. Train. She took a train To a little old town without a name She met a man He took her in But fed her all the same bullshit again Cause he lied and he lied and he lied and he lied, and he, lied. he lied like a salesman selling flies. So she screamed and she screamed and she screamed and she screamed It's a different place but the same, oh. It's all I hate, it's all too much for me to take. I can't be sure where it begins, or oh, if the good life lies within. So she said, Man, I gotta get out of this town, yeah, and now I gotta get back. Man, I gotta get out of this town I'm out of my pain So I'm going back to L.A. Met een lekkere discoplaat van uh, Princess. En uh, in the heat of a passionate moment. Race Race Radio, Pit Report. Is even kijken op de klok hier in de studio aan de tolweg 10A. Jawel, uh, Marco, het is uh, kwart over vier. En dat betekent dat wij Renal aan de telefoon hebben. Goedemiddag, Renno. Goedemiddag, goedemiddag. Het theater van de autosport. Absoluut. Een ja. Heel goed jaar geweest. En we gaan nog alweer in 2024 weer een heel jaar doen. Zeker, ja, zeker weten. Ja, Hartstikke door. gezellig. En ik vond het ja. ook leuk dat jij op uh, Facebook uh, ook uh, uh, uh, ja, het in een filmpje vertelde... dat het uh, theater van de autosport dat je tegenwoordig zo op de radio uh, genoemd uh, wordt. Ja, mooi, hè? Ja. ja, we hebben een bijnaamtje gekregen, zo we te zeggen. Maar de klanten beginnen zelfs al zo, hè? dus het is alleen maar mooi dat ze zo binnenkomen. Oh, dat, dat is, is al, alleen maar goed. Dat is helemaal goed, ja. Zeker. Ja. Nou, wat uh, ook goed is, uh, is jou weer te spreken. En uh, ik heb even op jouw uh, Facebookpagina uh, gekeken... Ja. Van de uh, Autopassion uh, Beverwijk, daar hebben we het dan over. Ja. En uh, ja, je hebt uh, weer uh, wat uh, mooie auto's uh, binnengekregen. En ook een inruil, uh, behoorlijk wat uh, auto's. Ja, we, we kregen iemand die ze... Zo... Kijk, de laatste tijd gebeurt het regelmatig dat uh, mensen toch een verzameling wegdoen. Om wat voor reden dan ook. Maar er komen soms uh, hele leuke paaltjes tevoorschijn. En ik kreeg nu een hele grote collectie van allemaal uh, wat ouderen. En dan praat je over de jaar 2000. En dan hebben we het alweer over ouderen natuurlijk. Uh, lamar auto's binnen. En dat is natuurlijk helemaal geweldig. En... Uh, ja, dat, dat, dat, dan krijg je toch allemaal autootjes... wat je vroeger ooit in je handen hebt gehad, 20 jaar geleden. Die komen opeens weer tevoorschijn. En uh, dat vinden de klanten ook leuk. Want er zijn toch wel heel veel nieuwe verzamelaars... die dat allemaal gemist hebben natuurlijk. Ja, en, dus, uh, en die prijzen voor die auto's... Uh, ja, 20 dat, jaar later, uh, is dat hoger ja, geworden? Nee, nee, nee, het zijn, het zijn geen koude appeltjes of Rembrandts uh, dan. Nee, vaak het toch wat goedkoper. Je kan ze wat goedkoper aanbieden. Het is ook leuk, dus je praat over autootjes vanaf 20 euro. Dus dat is dan uh, ook voor een, een beetje een verzamelaar... Met met een iets mindere beurs uh, kan je toch een mooie Mans collectie compleet maken. met een hele mooie modellen voor een kleiner prijsje. Dus het is, uh, ook in deze tijd, dat alles zo duur is, is het alleen maar gunstig. Zeker. En, ja, nou ja mooie, mooie spullen, dus uh, weer. Ja. En een uh, mooi pakket voor uh, Jos uh, Verstappen. Voor, uh, onder de kerstboom, heb ik ook ja. gezien. Heb je dat gezien? Hij was goed, hè? Ja, hij was echt goed. Hij was echt goed. Nou ja, wil je dat, dat, dat zien? Dan moet je gewoon even kijken op Autopassion b ja, ja, ja, ja, ja, helemaal geweldig. Ja, dus, uh, ja we, we, we hebben een jaartje gehad, zeg maar. Zeker. En uh, ja, het jaar ja, Schumacher, hè? Ja. Ja, gisteren, ja. Gisteren, tien jaar geleden, dat hij het uh, ski-ongeluk heeft uh, gekregen. Ja, ik schrok ik schok er eigenlijk van. Ik denk, al tien jaar worden we, gaat de tijd dan zo snel. Want eigenlijk, uh, je, je bent er niet meer zo mee bezig. Hè? Want uh, er komt natuurlijk helemaal geen nieuwsgaring van die familie... hoe het nou met zijn uh, toestand is. Nou, ik, ik, ik heb zoiets, dat hoef ik eigenlijk ook helemaal niet te weten. Weet je? Dat is ook iets van iets voor de familie. Uh, maar de, toen had ik dus, tien jaar alweer. Is het alweer zo lang geleden. Je weet toch nog eens de dag van gisteren. Maar, uh, ik had me nog een ik hoorde dat Ik denk, nou, dat is een beetje rot voor die man. Maar wie gaat dan ook op, uh, op skiën staan? <laughs> Als je altijd met 300 kilometer per uur op het ski hebt gezeten... Uh, en dan gebeurt dat. En dan, dan, dan, dan hoor je de hele tijd niks meer. En eigenlijk hebben we daarna ook heel weinig gehoord natuurlijk. Hè. Maar, uh, ze laten niks los, die familie. Nee. Nou, de ene vindt dat vreselijk. Uh, ik zeg ook wel eens... Ja, het is natuurlijk een heel erg publiek figuur geweest. En hij heeft toch ook goed zijn boterham mee verdiend. Met al die fans. Die mogen wel wat weten. Aan de andere kant moet je het heel erg respecteren. Maar, uh, we hebben geen idee wat voor staat hij is. En, uh, en misschien moeten we het ook allemaal gewoon niet weten. Denk ik dan maar weer gewoon. Nee, maar hij is toen de tijd uh, na nou, alweer uh, een aantal... Uh, van, uh, Hele lange periode geleden is hij uit de kunstmatige coma is hij ja. gekomen. En uh, ja, maar wat is er daarna gebeurd? Dat weten we dus eigenlijk helemaal Niemand, niet erin, Niemand. Dus af en toe heb je wel eens dat mensen wat loslaten. En dan heb ik al gezien, dan kom je een beetje in de RTO boulevard sfeer terecht, weet je wel. Wat als, wat is dit, wat is dat. Uh, ja, dan laat die familie gewoon lekker met rust. En uh, ik denk, het zo zeggen, ik denk niet meer dat die man de marathon gaat lopen. Ik denk ook niet meer dat we hem ooit nog een keer op een circuit gaan zien. Uh, ik denk dat hij toch wel in een heel andere staat is dan wij denken. Uh, ja, nou ja, ik vind het, ik vind het heel erg lullig voor uh, Mick Schumacher dat hij niet de vader, net zoals Max natuurlijk Jos had, naast zich heeft gehad toen hij in de Formule 1 zat. Dat was natuurlijk ook prachtig geweest. Hè? Want, uh, vergeet je niet dat Jos en, uh, en Michael Schumacher vroeger natuurlijk beste maatjes waren. Hè? Die gingen met de kinderen op vakantie. Hè? Maar, Zeker, ja. Max, Max en Mix zijn gewoon samen op vakantie geweest. Hè? Dus uh, je moet wel zo zien, dat was natuurlijk helemaal mooi geweest als je die twee mensen ook dan nog gewoon uh, achter de balie naar hun zoon had zien kijken. Ja, dat heeft allemaal niet zo mogen lopen. En, uh, ik denk dat we gewoon Vogel en Michael moeten herinneren als een heel groot sportman een heel groot voor 1 want ja, het was wel een van de grootste. En zeker die tijd, jongens, die, die driehoek van Rosbron, Tot en dan uh, Miguel Schumacher, dat noemden ze niet voor niks de Bermuda-driehoek. Daar kwam helemaal niemand in de buurt. En alles wat wel in de buurt kwam die verdween. dus het was heel klaar. Ja, ja, nee, ja, maar prachtige, prachtige ja. goede tijd, hè, in ieder ja. geval. Prachtige carrière ook, gewoon. Prachtige carrière gaat die man. En uh, ja, uh, het is jammer dat we niet weten uh, hoe het met hem is, maar misschien ook maar beter ook zo. Gewoon, uh, gewoon herinneren als, als die hele grote sportman. Zo moet je het een beetje zien. Ja, je had het net over Mick. Uh, Renal. Die, uh, ja, die wil toch nog een keer. Althans, dat hoopt hij dan, dat hij een keer wat tegen zijn vader kan zeggen. en dat hij een uh, reactie uh, terugkrijgt. Ja, ja, dat hoopt ja, ja. hij. Ja, ja. Ja. Ik, vind het, ik vind het heel erg voor die jongen. Want uh, je kan je ook gaan afvragen hoe groot was zijn carrière wel niet geworden. als toch uh, zijn vader maar zijde gestaan met raad en daad en dat soort dingen. Net zoals natuurlijk uh, Max dat het met Jos heeft gehad. Moe, uh, hoe, groot, hoe groot was Max geworden zonder Jos? We weten het niet, we zullen het nooit weten ook. Nee, maar en, Ik denk wel, wel dat het heel geworden. veel geld. Ik denk dat het heel veel verschil heeft. Ik denk ook niet dat Max zonder Jos gestaan heeft wat hij nu staat, klaar. Dat was een hele korte discussie geweest. Uh, en die twee hebben gewoon al twee kei en kei en kei gewerkt. En ik denk dat het grootste deel wel bij Jos heeft gezeten. En misschien was het met, uh, met Miguel ook wel zo geweest, met, uh, met Nick. En uh, misschien ook niet, hè. Misschien had Miguel precies gehad. Ik ga nooit mijn zoon, uh, wat ik al heb door moeten staan, <lacht> en, uh, laten doen. <lacht> misschien was het een heel andere kant op gegaan. Was hij een proefvoetballer geworden. We weten het niet. Hé, hey, Randall. Dit is Marco. Ja. Uh, die overstap van uh, de zoon van Jan Lammers. We hebben het nou nog uh, toch over uh, de vader- en zo ja, relatie. Ja. Denk jij dat het een goede keuze is? Nou, dat... Uh, mp Ja, ja, ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja, ik vind, ik moet wel zeggen, die uh, F4, het uh, kampioenschap waar hij in gaat, vind ik wel eentje, iets van de iets mindere series in Europa, maar zijn er zijn ook wat andere F4's is. maar hij zit daar bij dat team zo verschrikkelijk goed. Want dat, is, jongen, dat zijn echt gewoon, echt die jongens die weten hoe het spelletje gespeeld moet worden. En laat die jongen maar gewoon eens even een jaartje... Nou ja, en dat, uh, en dat was uh, inderdaad uh, het uh, einde. Ik ga, ga toch even kijken of ik misschien op de andere lijn wat heb. Ja. ja. Oh, daar ben je weer. Ja. Hardnekkig. <laughs> Doorzitten. Is het goed? <laughs> ja, nee. Ja, nee ja, je viel even weg. Maar uh, uh, hij had ook een overstap naar de Ferrari-opleiding uh, kunnen maken. Ja, maar of dat nou zo goed is geweest, weet ik. Kijk, hij heeft natuurlijk wel daar gewoon. Uh, hij heeft gewonnen, geloof ik, hè, dat, uh, Die challenge en de toestand en dat soort dingen. Ja. En hij stond daar gewoon bovenaan. Um, uh, ik denk niet dat dat een goede stap was geweest. Want uh, de begeleiding daar is toch anders, denk ik. Dat... Ik denk dat de, ja, <tosses> de, <tosses> de rusten zitten op de lijn. Daar gaat hij weer, ja. Ja, nee, er komt een andere beller uh, binnen. Oh. En op een of andere manier wordt uh, Rendel daardoor geblokkeerd, uh. Rendel. Nee, nee, dat werkt dus niet. Uh, nee, dat, uh, dat werkt niet. Dus even kijken. Rendel, ben je daar? We zijn Rendel kwijt. We zijn Rendel kwijt. Oh, Rendel. Rendel is er niet meer. <laughs> nou ja, weet je wat? We gaan even een plaatje doen. Gaan we zo meteen uh, nog een keer proberen Rendel uh, te pakken te krijgen. Precies. Eerst die, uh, die bellen, die blijft bellen. Dan even <laughs> kijken wat die wil, hè? Als het goed is, hebben we de sleutel naar uh, Rennel Loossen uh, weer gevonden. Rennel? Ja. Ja, F4. F4. daar is hij ja. gelukkig weer. Jonge, jongen, dat duurde even. Ja. Excuses uh, daarvoor. Maar uh, Marco was uh, ja, druk in gesprek uh, met jou over uh, René Lammers natuurlijk. Ja, en zijn uh, F4-carrière, ja. wat eraan gaat komen. Marco, neem het maar weer uh, over voor ja. mij. Ja, ja, de uh, Ferrari-opleiding. Daar uh, wil ja. ik even aanstippen. Waarom hij, daar, waarom hij daar niet mee doorgaat. Ja. Uh... Uh, ja, dat moeten moet we eigenlijk aan René zelf vragen. Ik, ik denk dat het de keuze voor MP Motorsport een hele goede is. En, uh, vooral omdat het een Nederlands team is natuurlijk. Ja. Uh, en we moeten niet vergeten, jongens, uh, René is pas 15 hè. Moe, uh, uh, ik, ik speel nog in de zandbak volgens mij op de leeftijd. Uh, <laughs> tot de tijd, maar heel lang geleden. Nee, maar René is pas 15. Dus laat die jongen lekker groeien. In een Nederlands team is dat heel erg gunstig. Dat F4 kampioenschap is een, een, hele, mooie, een hele mooie serie waar uh, heel veel jonge talenten in zitten. Dus daar kan hij zichzelf lekker in meten. En bij de eerste test is ook gebleken dat hij gewoon toch wel als rookie... gewoon vooraan mee kan strijden. Dus uh, laat hem maar lekker groeien. Laat hem ja. even een jaartje zwemmen. Laat maar een jaartje zwemmen. Doen we. Nou, hartstikke ja. mooi. Hey, dan wil ik het hebben over een uh, mooi race-evenement... wat uh, begin volgend jaar weer uh, gaat plaatsvinden. En ja, dan ah. weet je natuurlijk meteen <laughs> waar ik het over heb. En dan gaan we naar de, de timmetjes en de tommetjes. Ja, en uh, ja. en, en uh, naar, naar de beast. Ja, en jongens, en, uh, zoals ze zeggen, de the dream delivered uh, bij uh, Dakar. De Dakar-organisatie heeft uh, gezegd dat dit de zwaarste ooit gaat worden. Dus ja, de, 5 januari gaat start tot en met 19 januari. En uh, ze gaan door heel Saoedi-Arabië heen, zeg maar, op plekken waar ik nog nooit van gehoord heb. Hoor. Maar uh, het, wordt, uh, het, wordt, uh, het wordt de zwaarste. Volgens de Dakar, zwa zo zwaar is dit, hebben ze nog nooit gehad. Dus dat wordt een goeie. Ja, en uh, toch ja. Uh, weer heel veel uh, Nederlanders die uh, deelnemen. Ja, maar niet zoveel bij de bij de auto's. Want we hebben in principe maar drie auto's mee rijden. Drie maar, auto's, wel, ja. maar wel heel veel uh, bij de Challenges en de SSV's. Hè, dat zijn die soort bukkies. Hè, dat, die kleine buckies. Ja, daar hebben we wel uh, toch wel heel veel rijders die meegedoen. Uh, ik moet even uit mijn hoofd toe hoor. Kees Kooler doet daar mee. Roger Grauwers, Edwin Opstelte, Alexander Pieters, uh, Sander Derks natuurlijk weer. Uh, allemaal dat soort jongens die, die toch allemaal weer in gaan stappen. En uh, ik geloof dat we iets van uh, 14, 15 van die uh, subs hebben rijden. En dan drie auto's. En een hele lading trucks weer. Dus dat is heel erg mooi. Ja, dat, uh, daar is uh, Nederland bekend om natuurlijk, hè? Om de, ja. om de trucks. Om de trucks. En uh, daar, daar hebben we natuurlijk gewoon Mitchell en uh, Martin van der Brink die meedoen. En uh, Richard de Groot, we kennen ze allemaal al. Pasco de Baar zit er weer bij. Gert Hussink uh, zit erbij. Janis van Kaster, ook weer, natuurlijk, met die FECO, Die zijn er ook weer bij. Maar ook, ja jongens, ook Anja van Loon, hè? Die achter de stuur gaat zitten. Oh, gaaf. En, ja, gaaf. Dus uh, ja, dat wordt een goede. En uh, Rekenmaat, die gaat gas geven, hoor. <laughs> Absoluut wel. Oh, wat leuk, zeg. Ja, dus, dus uh, dat wordt weer een heel uh, spektakel. En dan gaan we ook wel uh, voor kansen rijden, of niet? Ja, nou ja ik denk wel dat, uh, dat, dat we als Nederlanders wel kansen maken. Ik, heb eigenlijk nog, ik moet eerst zeggen, er is heel weinig naar buiten gekomen wat, uh, waar de Russen mee komen. Uh, zeg maar altijd. Maar volgens mij, uh, ik weet niet eens of ze erbij zijn of niet. Uh, sinds natuurlijk iemand bommetjes ja. is gegooid. Uh, maar er zullen best toe, wel wat van die fantastische uh, auto's uit die uh, streken uh, erbij zijn. Uh, ik, ik weet niet hoe de concurrentie is, maar. Ja, dat de Nederlanders weer kans hebben dat we weer wat gaan winnen. Ja, absoluut. absoluut reizen toch altijd? De, uh, Russen? Ja, de Kamassen, ja. De kamassen, ja. ja. ja dus, en die Tatra's natuurlijk, hè, die, zijn, ja. die gaan ook best wel hard. Hè. Uh, die Lopres, dat die altijd met die Tatra gaat, ja, die, die weet ook wat gasgeven is. Dus ja. uh, Ik denk dat de strijd eigenlijk bij de trucks uh, wel weer heel groot zou zijn. Ja, bij de auto's zullen het wel weer de grote teams zijn natuurlijk. Hè. We hebben gewoon Audi er weer bij. Uh, met gedeeltelijke elektrische auto's en niet, uh, zeg maar, uh, hybride wagens erbij. Ze uh, hebben zelfs een klasse nu ook voor elektrische vrachtwagens. Uh, dat gaat volgens mij, dan moet ik even goed uh, Dick, ja Dick Zuurmond gaat daar mee rijden. Uh, maar die, die rijden andere etappes. Want die rijden geloof ik maar maximaal 100 kilometer per etappe. Nu zijn de accu's leeg. Dus, ja, uh, ja, ja, ja. ja dus, het op zo dat is wel heel pas. je het opschrijft, dat ja. <laughs> weet ik niet. Geen <laughs> ja. hey, laadpalen te bekennen. <laughs> ja, ja. Ik denk niet dat er ergens midden in de, midden in de woestijn een dieselaggregaatje staat te draaien. <laughs> om die boeken op te waaien. Dus uh, dat gaat nog een beetje lastig worden natuurlijk. Maar die rijden andere etappes. Een speciale elektrische klasse voor de vrachtwagens. Ik geloof iets 100, 150 kilometer maximaal. En, uh, dus, dus uh, dat, dat is een beetje een in dakar zullen we maar zeggen. Maar dat, uh, dat, is, weer, dat, dat is de nieuwe toekomst. Zal het daar ophouden? De M1000-klasse noemen ze het, geloof oh, dat, ik. Dat is de M1000. Nou, ja, waar dat van komt, weet ik ook niet. Ja? Maar oké, okay, dat, uh, dat is de M1000-klasse. Dick Suurman volgens mij. Ja, nee, dat oh. heb je helemaal goed. Klopt. Ja, oké. Dik Zuurmond. Ik moest even, ik, ik, ik heb het ergens van de week gelezen. Ik denk, oh, oké, okay, leuk. Maar uh, niet mijn ding. En het is dan 100 <laughs> kilometer per dag. Ook oh, okay, dat had je goed. Dus oh, dan... nou ja, dan is het uh, heel simpel. Dan ja, nou, dan zijn ze. Wel lekker voor, donker thuis altijd, dat is lekker. Ja, inderdaad. Dat is goed. <laughs> ja, Want we hebben ze natuurlijk vaker nog gezien hè? dat ze in de woestijnen moesten overnachten en dan de volgende dag aankwamen en gelijk door. Jongens, het, ik, ik vind het wel, uh, het maakt niet uit waar je in rijdt hoor. Dakar, ik vind het allemaal helder, allemaal stuk voor stuk. En uh, het is gewoon uh, heel, heel erg zwaar, heel erg zwaar. En uh, ik heb net een paar vrienden van mij die hebben een soort, soort gelijke rally gedaan met een... Uh, met een, uh, een uh, ja, ik weet niet eens wat houdt is deze. Volgens mij racen in een van de. Uh... Uh, in Marokko, de Marokko Challenge. En ik heb er uh, kwamen foto's elke dag terug uh, via WhatsApp van die jongens en die zagen eruit. ik denk nou, over drie maanden hebben ze nog een stof in de longen. Zeker als je in de fest vest zit en denk ik van ja, het zijn toch allemaal wel helden. <laughs> Zeker weten. Ja. Nou, Rendel, volgende ja. week dus uh, die start van uh, de ja. Dakar-race uh, en dat gaan we allemaal volgen. WTF-7 waarschijnlijk weer de zender waar we het kunnen volgen. Weet jij dat of niet? Het zal toch wel. Ik denk dat Meestal wel, hè? He? Al het kalfziddel zal er ook alweer gaan. worden. Al als die er niet bij is, dan uh, klopt het niet. Dan is daar kan er helemaal niks meer aan. Dus die nee. moet gewoon zijn, klaar. Ja, en, uh, en ik geloof dat ze gaan starten. Ik weet niet eens waar ze gaan starten. Maar volgens mij. Uh, Alula. Alula. Alula gaat Daar is de prolof. Alula, ja. Alula. Alula. En dan gaan ze uh, naar. Uh, joh, uh, noem het maar. Uh, al Duwa Widimi. En Al Salamia. En, uh, oh, salamia uh, al Salamia -oh. Of voor Riyadh gaan ze heen. Dus ze gaan echt heel saudi arabië door. En ja, ik ben benieuwd, inderdaad, of Dakar gelijk heeft. Wat natuurlijk altijd het mooiste vind ik altijd die etappes: dat er geen service bij mag zijn. Dan zie je ze altijd heel rustig aan. Doen die eerste etappe de eerste dag. De tweede dag gaan ze dat toch weer gas geven. Ja, ik vind dat toch wel. Ik hoop dat dit nooit, maar ook nooit of nooit gaat verdwijnen. Dit gewoon, zolang ik een kleine jongen ben, vorige op Dakar. Een beetje vroeg in Afrika en toen. Dat was toen helemaal geweldig. Daarna zijn ze in Zuid-Amerika geweest en nu zitten ze dan Saudi-Arabië. Dit mag helemaal nooit verdwijnen. Dit, dit blijft toch een van de leukste sportevenementen in de wereld. Zeg maar weer. Helemaal mee eens. Uh, ja. Zeker absoluut. weten. Dus, uh, hè? Nou, ik wens jou een hele goede jaarwisseling. Jou ook. Hou en, uh, toe, en we spreken elkaar volgend jaar wel weer, toch? <laughs> ja, Terugus. absoluut. Dan gaan we gewoon door. Oké, okay. ja, ja, goed. We gaan dakken gaan belichten, hè? Ja, zeker. Nou, gaan, en, we, gaan we doen. En kijken wat er een Nederlanders gaat doen met al de testen. Want die gaat natuurlijk uh, gewoon door van de winter, die jongen. Dus uh, we houden hem in de gaten. Helemaal goed. Dankjewel ja. en uh, een fijne jaarwisseling nogmaals. En tot volgend jaar. Oké, okay, hoi. Dat was uh, René Lawson van Autopassion Beverwijk. Never needed anyone And making love was just for fun Those days are gone Living alone I think of all the friends I've known But when I dial the town Phone. Nobody's home Erik Carmen ja. en All By Myself. Wat zei jij nou over deze plaat, Marco? Uh, gebaseerd op het tweede pianoconcert van Wadagmani nog. Kijk, dat weet jij dan weer. Ja, je moet wat weten. Ja. Nou ja, in die periodes van de, de, de jaaroverzichten en dergelijke, er hoort zo'n plaat er natuurlijk wel bij. Hè? Want uh, ja, die staat elk jaar wel genoteerd in een van de jaaroverzichten, deze van Erik Carmen. All By Myself. All ja. By Myself, zeker. Nou, dat doe je ook al bij jezelf, boeken schrijven onder meer, uh, Marco. Ja. En daar nou heb ik even gekeken, hè? ik denk van, nou, ik ga eens even kijken van als ik nou naar uh, bijvoorbeeld bol.com ga of zo. Ja. kijken of daar nog uh, boeken van uh, Marco Termes uh, in, de, in de aanbieding uh, zijn, of zo In ja, de aanbieding? weet ik niet van. <laughs> nou ja, ik heb er een paar gevonden. De Zesde Republiek. Ja. Daar is het allemaal mee begonnen in, uh, als het niet goed is hoor ik het, hè, van, ja. In uh, 2008, en juli 2008. En dan hebben we de Tyrannosaurus Regina. Ja. Uh, die kwam 24 september 2009. Dan gaan we naar 2011 met een heel dik boek Vriend en Vijand. Ja. 384 pagina's. Ja, ik had even niks te doen. Oké, okay, nee, dat merk ik. Leven op liefde en dood uh, kwam daarna een, een roman van 310 pagina's in 2015. Ja. 2016 de gedichten uh, puur termes. Ja. 16 juli 2016. Teg jaren van uh, schitterende ne nederlagen. 19 januari 2017. En dan hebben we Ik ben het op uh, 30 november 2017. Het nadeel van de eerlijkheid op uh, 21 juni 2018. Gelukkig wij columns... Op 15 oktober 2018, Krokodil, op 2 april 2020. En dan uh, zitten we op tien uh, boeken, Marco. Jij bent even bezig geweest. Ja, ja, ja. Zeker. En er, er kwamen er nog uh, een paar aan, althans. Ja. Eentje die uh, ligt uh, nu bij de uitgever, begrijp ik, van Santa Lola. Kan je ja. daar wat over vertellen? Uh, nou, die heb ik in oktober uh, afgeschreven. Uh, en daarna opgestuurd naar uh, de uitgever. Dus in en die af... gaat het beoordelen? Ja, die gaat het beoordelen. Ja. Er zijn uh, ontzettend veel uh, schrijvers in Nederland. En uh, nog veel meer manuscripten die uh, de aandacht verdienen. Maar we zullen het zien. Als je het niet probeert, dan, uh, dan weet je het niet. Nee, was dat ook het boek wat uh, mogelijk over de grens heen gaat? In de vertaling? Uh, ja, het, uh, het wordt in het uh, Duits vertaald. In het Duits vertaald. Op... Op dit moment. Ja, ja dus dat, dat loopt al. Ja, en, uh, ja. Dan uh, wordt er ook een, een Duitse uitgever uh, gezocht. gezocht. Ja. Dat is dan weer een andere dan die Nederlandse uitgever of werken die dan weer samen? Nou, als hij in het Duits uitkomt, dan is de Duitse uitgever het eerste aanspeelpunt. Oké, okay, oké. Okay. Dus dan teken ik daar een contract mee. Ja, oké, okay, oké. Okay. Dus nou, dat is uh, wat betreft uh, de boeken waar je momenteel uh, mee uh, bezig bent. En dan waar je hier zeker mee bezig gehouden uh, op dit moment, dat is uh, CFM, je eigen lokale radio. Want ja. uh, daar doe je elke maand een stuk pro wc En die komen ook niet meer zomaar uit de lucht uh, waaien, die stukken pro -ie. Ik heb ze nog niet gezien in ieder geval. Fred uh, zie ik wel, die komt wel uit de lucht waaien. Hoi Fred. <laughs> ja. Maar uh, ja, nee. Um, ja, Kan je daar wat over vertellen? Wat, uh, hoe gaat dat met het schrijven van die stukken? Nou, ik was uh, eigenlijk uh, klaar met uh, Santa Lola. Toen begon ik over het volgende project na te denken. Maar ik was wat uh, uitgeput van het schrijven van de roman. En om dan gelijk naar een volgende roman te gaan... dat uh, was een beetje te veel. En toen dacht ik van, nou, ik ben bezig met poëzie in samenwerking met ZFM. En dat vind ik een leuk, uh, een leuk project. Dus ik denk, nou, dan vul ik de voorraad aan... Nou. En dat heb ik de afgelopen weken gedaan. En ik heb er nu iets van 30 geschreven in de afgelopen zes weken. Dat is behoorlijk. Ja, het is wel doorwerken. Ja. Nou ja, voor de mensen die uh, de stukken die je al gedaan hebt uh, bij ons, uh, Marco. Die zijn ook uh, terug te vinden op de ZFM app. En die kan je heel makkelijk weer downloaden in, uh, in de Play Store. Die is gratis uh, beschikbaar. En dan kijk je even onder podcast. en dan. Uh, vind je ook jouw stukken proëzie. En wil je ze ook nalezen? Dat kan dan ook. Geen uitzending gemist. Daar staan ze dan weer op. Heel goed, zo dadelijk gaan we zeggen... welkom 2024. Juist. Maar eerst de Clamor Boys... Oh de Clamor Boys inderdaad van uh, Living Color. Ja. Heerlijke single zo uh, op de zaterdagmiddag. En uh, wat ook mooi is... proëzie van uh, Marco Temes. En uh, hij heeft weer een mooi stuk uh, voor ons geschreven. Welkom 2024. Ik verklap het u alvast. 2024 gaat niet veel anders brengen dan 23 Dat is het voordeel van de rijkdom waarin we leven in dit lieve vliegenpoepie dat Nederland heet. Eten, vrede, veiligheid zijn voor de overgrote meerderheid zekerheid. Je weet wat je hebt. Weinig amplitudes, waardoor je zaken eenvoudig kunt voorspellen. Tevens voor het buitenland durf ik bepaalde zaken te stellen. Ellende schept net zo goed een vast patroon. Ook in het komend jaar wordt de wereld geteisterd... door oorlog, honger, dorst. Politici die beloven dat alles goed komt. Als u scherp naar het verleden kijkt, weet u dat dat niet waar is. We geloven graag in sprookjes als ze ons uitkomen. Vraatzucht, haat, nijd, kinderarbeid bestaan nog altijd ook in het komend jaar gaan er mensen dood die we nauwelijks kennen een nare tante, oom of rare neef nog net bungelend aan een uiterste tak van uw stamboom hier en daar een vage kennis iemand die u gedacht zei soms een praatje van minuten op straat dat zijn er maar een paar per jaar leed is een kwestie van perceptie als een beroemd acteur of zangeres sterft, zijn we diep geschokt. Bij 10.000 doden, een paar uur vliegen verderop... halen we onze schouders op. Het nieuwe jaar gaat niets nieuws brengen. Als we ongeïnteresseerd onze vrolijke doden dans verlengen... oud en nieuw is veel meer dan die tel tussen dit en volgend jaar. We zullen mee moeten veranderen. Als u wilt dat het voor allen op aarde in 2024 beter gaat worden. Wij zijn de anderen. Als mensheid... zijn we ook elkaar. Ik wens u een gezond... gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. Dank je wel weer, Marco. Een mooi stuk uh, proëzie... met uh, inderdaad uh, ja, een uh, duidelijke boodschap... en... Uh, ook voor mij als, uh, als radiomaker hier achteraan om daar een goede plaat voor uh, te vinden. Ben ik niet uitgekomen. Ik zat even te switchen tussen ABBA en Happy New Year... maar dan hoorde ik de tekst. Ik denk, nou, die gaan we dan maar even niet doen. En toen kwam in één keer boven drijven... Bobby McFerrin en Don't Worry Be Happy. Maar uh, ja, ik dacht, zou ik die doen? Maar hij staat wel klaar. Dus, uh, ja, Heerlijk, dat even van mijn favoriete nummers. Ja, dan gaan we die doen gewoon.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 Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you're worried, call me. I'll make you happy. Don't worry.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 Happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Zojuist so, yes, een mooi worry. stuk uh, Provencie gehoord van uh, Marco Temes. Welkom 2024. Ook na te lezen vanaf uh, maandag of dinsdag. Hè? Is oud en nieuws zit tussen uh, Fred. Op onze eigen ZFM app. En dan kan je hem nog een keertje nalezen ook. Het ja, was en een luistering. zwaar. Maar, uh, en luister ook. Ja, ja, ja. tuurlijk. Zwaar, maar uh, wel heel mooi uh, stuk uh, wat Marco uh, bracht. Ja, ik, ik Zo voor het, het uh, nieuwjaar. Uh, niet eromheen praten. Gewoon zoals het is. Ja, gewoon recht voor zijn raap. En recht en, uh, voor zijn raap. Ja. Recht zoals die gaat. Vorige week hadden wij een leuke uitzending trouwens. Zo voor het voor jou. Ja, geweldig. Ja, ja zeker. Ik uh, ben er nog van aan het uh, nagenieten. Ja. En uh, ja. Uh, kan je dat nog ergens terugluisteren? trouwens? Is dat uh, er nog een ik, ik ben met de bewerking bezig, dus uh, ja, binnenkort is het uh, terug te kijken en te luisteren, natuurlijk. En op uh, ZFM Artiesten uh, komt het dan uh, te ja, staan. Ja, uh, dan kunnen zfmartiesten.nl, uh, daar kunnen de mensen dan uh, eventjes uh, klikken. Mooi, mooi, mooi, mooi. En daar komt ook uh, via YouTube natuurlijk. En daar uh, komen ook uh, op Zfm Artiesten ook uh, de verzoekplaten langs. Ja zfmartiesten.nl en uh, daar uh, voor de verzoekjes, uh, info of uh, ja, als je vragen hebt of uh, klachten hebt, dat ken ik ook nog natuurlijk. Ja, <laughs> zou weten. Ideeën? Ja, ideeën, uh, ideeën zijn hier ja, uh, welkom. Ja, ja. Uh, uh, uh, ja. oké. Okay. En uh, vanmiddag, wat gaan we doen? Uh, vanmiddag uh, dan uh, ga ik wat mensen bellen. Uh, Menno uh, zou hier in de studio aanwezig zijn, maar die uh, heeft helaas uh, moeten afzeggen in verband met uh, boeking. Uh, maar we gaan hem wel eventjes snel tussen de boeking door bellen. En uh, over zijn nieuwe single Leven op de pof. En uh, Leon Moorman gaan we bellen. En zijn nieuwe single heet uh, ja, Dat ik leef. En een welbekende Mike van Dijk gaan we ook bellen over zijn single Waarheen. En uh, Short Mertens gaan we ook eventjes bellen als laatste van genoeg is genoeg. Oké, okay, genoeg is genoeg. 2023 zit er bijna op. Genoeg is genoeg. Ja, genoeg is genoeg inderdaad. Zeker. Zo is, nou ja, het is, uh, ja, morgen is het alweer een oudjaarsdag. Uh, oudjaarsdag. Ga ja. je nog wat doen met uh, vuurwerk? Uh, of andere dingen? Nou ja, vuurwerk dingen? niet. Uh, behalve kijken dan. Ja. Nou, <laughs> nou ja, dat is al ja, mooi, toch? Nou ja, ik bedoel, uh, ja, het is afhankelijk ook een beetje van het weer natuurlijk. Ja. Uh, het, het is, uh, ja. Ja, het gaat een beetje waaien. een beetje, beetje waaien, dus uh, waaien, waaien en, waaien. en, en uh, waarschijnlijk ook regenen, zeggen ze. Ja. Waaien, dus, uh, ja ja, ik, ik, ik vrees het ergste. Ja, ik blijf wel binnen gewoon uh, Ja, kijken. dan blijf ik wel achter het glas <laughs> kijken, wie, <laughs> kijken wie het Of afsteekt. het allemaal goed gaat. En dan eet ik er wel een oliebolletje bij. Je, je eh. hebt gelijk, ze staan klaar <laughs> trouwens, hè, de oliebollen. Ja, ik zag het Krentenbollen, ja. Krentenbollen, gewoon een naturel bollen. Ik ja, heb ik het zie, allemaal meegenomen. Ja, oliebollen en appelbijeens, maar ik denk dat het alleen oliebollen zijn. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja. Oliebol. Oh Lee bol, ja. ja, nou ja. Bol van het jaar. Nou ja, ja. veel plezier, zometeen, Fred. Ja, dankjewel. En ik heb nog een leuke laatste plaat ook trouwens. Ken je deze is van een Vlaam? En de, Vlaming, de, uh... de ah, ja. is die, die van Heiland. Ja, ja, ja, de wilde boerendochteren, <laughs> wilde boerendochteren. Leuke, leuke plaat. Ja, heerlijk. Verdeeld tot volgende en dan week. Kersjes zijn in Uit hier wat dan de andere, natuurlijk. En op in daarvan daar ben er een wilde. Boerendochteren. Ze pas alleen maar op de venten. En die jongen van der neefjes. Den dien, den dien ze er doet gern. Moeten ze ja nog niet doen? Hij er per dan een liedje van hem ook. Met huurs kunnen worden. En als dit zoveel verbuierdeur durgot. En hij ziet er licht nog branden, Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop. Een pietje naar beneden, zingt deze liedje. Verheer, verheer. Hey, schoen gewitte gewittige zie. Laat keer zien hoe gier dan ga maar zie. Hé, hey, schoen gewitte gewittige zie. Laat keer zien hoe gier ga maar zie. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij gulden nacht. Tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, met alle kracht. Doe het dan, doe het aan, schoonvijfgen, schoonvijfgen. Maar ja, wat doe er dan? Zie ons het geweld, dat valt het zomer niet stillen. En ook jor, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Ruwen, schiet de vier. Ze moeten hier hier stilnen. Ze wilt er van de En dan is er dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Joves voorbij deur gaat. En hij ziet haar licht op branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop, een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheer. Verheer. Hé, hey, schoenbijverken, gebit dat je heren zie keer gezien hoe Gerda dan ga maar zie. Hey schuimvijven, ga witte kahers zie. keer gezien hoe Gerda dan ga maar zien. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij goede nacht. Tot, tot mij, tot mij, tot mij, tot mij met alle kracht. Doe het dan, doe het dan schuimvijven, schuimvijven. En de jorgengever bij. In zijn wierdzei 29. In zijn komelijk hier van de messen alliën. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.